Dat je luistert, naar zie je het op jouw CFM Stand voor tot 12 uur, DJ JK bij the Wheels of Steel. En ja, bij deze plaat ook, We Are Family. En dat geldt natuurlijk ook voor de hele CFM Club. En dan willen we speciaal Maries Mulder, onze TD'er, even in het zonnetje zetten. Want hij is vandaag jarig. Hartelijk gefeliciteerd, Maries, namens zie je het! On the, on, the on, the on, the on the list what list, list. peter's list the dj, the DJ. miss thing the there is no guest list tonight, tonight. tonight. tonight. tonight. tonight. tonight. tonight. tonight. Oh. oh i don't, think, I don't sure. think so i'm always on always the list because i'm lula, lula. lula. lula. lula. lula. lula. het, Ze vliegen voorbij op Zandvoorts grootste dansvloer. Ik zeg namens DJ Ten bedankt voor het luisteren. DJ Dion Sydney, lekkere set. Ja, dankjewel. Bedankt voor jouw aanwezigheid. Volgende week,zelfde tijd,zelfde plaats. Mijn naam was DJ J.K. Ik zeg tot volgende week. Tot see it. Blijf lekker luisteren naar de volle programmering van jouw in Zandvoort. Dit weekend lekker, de, um, weer. lekker weer, dat zeg ik. En de Masters hier op het de Green Park Zandvoort. Kortom, genoeg om te beleven hier in deze regio. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Chili heeft Joran van der Sloot overgedragen aan Peru. Van der Sloot, die een kogelvrij vest droeg, was naar het noorden van Chili gebracht... waar hij door de Peruaanse politie is gearresteerd. Van de sloten werd verdacht van de moord op de 21-jarige Stephanie Flores in zijn hotelkamer in de hoofdstad Lima. Hij weerspreekt alle beschuldigingen. PVV-leider Wilders wil een speciale straatterreureenheid opzetten. Die eenheid moet in elke gemeente kunnen worden ingezet, ook zonder dat de gemeente of de burgemeester daarom vraagt. De eenheid zou moeten worden aangestuurd door het nieuwe ministerie van Veiligheid. Een fusie van justitie en binnenlandse zaken. Wilders zegt dat de eenheid ook ingezet moet kunnen worden als bijvoorbeeld een linkse burgemeester niet durft in te grijpen. Premier Balkenende, VVD-leider Rutte en PvdA-lijsttrekker Cohen zijn positief over het akkoord tussen werkgevers en werknemers over de AOW-leeftijd. In het akkoord staat dat AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat en daarna wordt elke vijf jaar bekeken of er nog een aanpassing nodig is. De SP vindt het niet netjes dat er al voor de verkiezingen een akkoord ligt. De Belgische oud-sportjournalist en radio-icoon Jan Wouters is overleden. Wouters verzorgde over de, voor de Belgische radio 30 jaar lang het commentaar bij voetbal- en wielerwedstrijden. Ook maakte hij bijdragen voor NOS Langs de Lijn en schreef hij artikelen voor NRC Handelsblad. Wouters kreeg twee weken geleden een hartaanval en lag sindsdien in het ziekenhuis. Jan Wouters is 71 jaar geworden. Tennisfinale op Roland Garros gaat over, gaat tussen de Zweten Robin Söderling en Rafael Nadal uit Spanje. Nadal versloeg vanmiddag in de halffinale de Oostenrijker Melzer in 3 sets. Seuderling rekende af met de Tsjech Berdic in 5 sets. De finale op Roland Garros is zondag. Het weer, droog en helder, minimaal van 8 rond 7 graden. Morgen volop zondag.